about my sunrise to a golden day It's a rocky road and a long highway. Time's a teaching, diamond in a Goedenavond. Goedenavond. We zijn er weer. Tweede uitzending van uh, Gaat lekker zo. Pak eerst nog een nummertje. Rosalien van Vitesse. Gaat ja, zelf. jezelf? Smakelijk dus. hoor. <laughs> Goedenavond samen. Oh, ja, hij liep toch door. Ja, wat is de houtert? Ja, het is allemaal even nieuwkoos. Uh, we hebben wel een heel blok wat we moeten afkondigen. Nou, want we hebben voor mij al 87 nummers gehad. Ik zat even in een non-stop uh, sessie van, uh, van de log. Maar dat is, uh, hey, we zijn uh, aan het oefenen. Dus ja. uh, wat dat betreft. Het eerste nummer was natuurlijk voor uh, Ingrid van Welbergen. was voor popcorn. Weer een compleet inter interessante uh, andere interpretatie van het nummer popcorn. Uh, was ook Sorry van joh. uit 1972 hoor. We hebben het nagekeken, dat is wel het belangrijkste. Uh, want dit was natuurlijk een heel uh, bekend nummer. Dan hadden we J.W. Roy met The Blue Sun Rays van het album A Room Full of Strangers uit 1972. En J.W. Roy is uh, een uh, goede Brabantse artiest. Ik vind hem altijd heel erg leuk om uh, naar te luisteren. Uh, we hebben veel reacties uh, gehad de afgelopen week uh, op onze Facebookpagina. En ook uh, na de uitzending. En uh, zelfs een nieuwe Storm voor ons. Uh, storm u uh, ook alweer vandaag. Ellen. Uh, Storm Ellen. Ellen hebben we vandaag. We hebben Dennis Ellen Kia ploeg. en Ellen hebben we nou gehad. Uh, we, we blijven gewoon uh, uitzenden. En daarna Blues Trevor met Bud Anyway en uh, dit was net uh, Vitesse. En uh, we hebben zo meteen wat verzoekjes uh, die we moeten doorwerken. En We hebben nog wat goed te maken van vorige week, want Hannie uh, en Feri, die hadden een nummertje aangevraagd en uh, we draaien gewoon een compleet verkeerde versie. Dus die gaan we nog goed maken. Blijf vooral lekker luisteren. En ik denk dat we nu doorgaan met uh, Nieuwe Verhana met uh, Come As You Are. Oh, shoot. Sure. No. Ja, met het even te lachen. Want we hadden natuurlijk wat oude het tussendoor... en het muziek houdt gewoon op een gegeven moment op. Ja, precies. Net zo makkelijk. Wat waren natuurlijk de nummertjes van ons thema, Koos? Ja, dit was het, het tweede nummer al van, van, van ons, ons thema. Het thema was het uh, waarde van de zanger uh, tevens de drummer is. We zijn natuurlijk hier... Even hiervoor hadden we al uh, Vitesse met Herman van Boeien. En dit was uh, Nirvana... Met Dave Grohl en die speelt nu bij. Ander beentje, ik weet niet meer. Van de week nog uh, uh, bedacht. Even kijken, we doen uh, tussendoor even een uh, verzoeknummertje. Hartstikke van, uh, leuk. Van de Beatles, van de goede oude Beatles. When I'm 64. Ik ga even proberen of ik hem kan starten. Hij loopt. Uh... Dat is hier gezellig. Het ah, is gelukt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 Ja. Hoor je wat? Ja, dat is een keer gewoon. Nee, ik wel even ja, even, even, even, even. Jacques, ben hoor helemaal niks daar? Uh, ja, ik ben ja. hier. Hé, hey Jacques, Goedenavond. Doodse stilte. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond mannen. Goedenavond uit de, de Zwitserse Alpen. Yep. Ja. Je had je natuurlijk vorige week al afgemeld. Maar ja, we moeten toch eventjes de tweede uitzending toch met jou nog een beetje overleggen hoe het allemaal gaat. Want ja, we missen je natuurlijk heel erg. Dat snap je zelf ook wel. Nou, maar ik uh, moet zeggen, het ziet er allemaal zeer professioneel uit. Oh, dank je. Dus uh, no, we kijken no, no, hier met no, no. dus, uh, twee families uh, kijken we naar uh, jullie uitzending op uh, de tablet. Ja, natuurlijk. En oh. ik moet zeggen, nou, ik, ik zou het zelf niet beter kunnen doen, uh, mannen. Nou, dankjewel. En, het, gewoon al uh, het hele thema erin gooien en uh, na twee nummers uh, dat uh, uitleggen. Dus is weer een nieuwe twee, dat ja. vind ik ja, heel goed. Ja, tuurlijk. Zo doen mij dat. Ja, we ja. variëren heel, heel makkelijk, hè? Wat zei je, sorry? Wij variëren heel makkelijk. We zijn heel flexibel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat zijn de, de, de simpele dingen die we doen. Ik vind het sowieso al een prestatie als je in het carnavalsweekend de, de moed vindt om op zondagavond een uitzending te gaan draaien. En zonder carnaval, is, hè? Eh, Chapeau, Chapeau voor jullie. Ik ben gewoon weggeplugd. Ja. ja, heel simpel. Natuurlijk ja, doe ik geen carnaval ja. vanavond. Het is, het is mooi geweest. Leuk bruggetje, want je ziet natuurlijk op de uitzendingen, zie je achter Koos, zie je de, de twee vlaggen van, van Goorle en Riel hangen. Met, uh, met Kijker Pot, is onze hoogsponsor uh, vanavond. Als we maar ja. geen carnaval zouden draaien, mochten ze de vlag ophangen. Dus dat hebben we beloofd, dat gaan we ook niet doen. Dus uh, vraag vooral geen carnaval aan vanavond, het gaat gewoon niet lukken. Dus, uh, maar ja, voor jou hebben we zometeen nog een uh, leuke verrassingszak. Want uh, uh, weet je weet, jouw vrouw is natuurlijk, volgende week. En jij mag ook komen. Sorry, dat laatste even... keer. Ja. Ja. ja, Daar ben je stil van. Ik zeg, jij mag ook komen. Uh, wacht even, want ik, ik moet dat eventjes... Uh... Even laten indalen. Mag ik komen? Jij mag komen, Zak. Naar het verjaardagsfeestje van jouw vrouw. Waarschijnlijk uh, hoor ik jou minder goed... omdat ze hier tegelijkertijd op de tablet uh, bezig zijn. Ah, oké. Okay. Nou, Dan gooi er maar een plaatje ja. in. Dat is makkelijker. Dan uh, wens we jou in ieder geval nog heel veel ski hier en uh, alle families daar vanuit uh, Zwitserland live... een uh, uh, bye-bye, zwaai, zwaai... En uh, zien we jou uh, in ieder geval uh, aanstaande zaterdag aan, weer. Vast wel. Helemaal goed. En uh, veel plezier met de uitzending. Dankjewel, Dankjewel Zak. Doei. Doei. Ah, Oké. Okay. Doei. Groeten. Hoi, hoi, En dan weer het uh, volgende plaatje. Ons uh, thema van de drummers en de, en de zangers. Shiai Love Bizarre. Was het niet geschreven door, uh, door Prince. Vast wel. Ja. Zo, zet lekker zo. Op zondag. Nou, dat was uh, Get Ready van uh, Rare Earth en uh, nu gaat uh, Hardger iets vertellen over de Kick. Ja, <laughs> iedere week natuurlijk een uh, track van de week bij uh, Gaat Lekker Zo bij de lokale op Gorden. En uh, op Valentijnsdag heeft uh, de Kick een nieuwe album Gin uitgebracht. Uh, ook dit is weer een Nederlandstalig album en ik vind het wel een grappig bandje altijd. Het is echt zo'n Sixties band in een uh, modern jasje. Ja, ik vind het altijd wel leuk. Hij is bekend geworden. Althans, hij was meer bekend geworden doordat hij in uh, 2012 ook uh, de, bij De Wereld Draait door de huisband werd. En vorig jaar heeft hij een theatertour gedaan met uh, Boudewijn de Groot. Ik zeg wel, iemand zijn natuurlijk met, uh, ja, met meer zo. mensen. Op zondag. Dat gaat zeker lekker, maar Dankjewel. Uh, wil je nog naar ze kijken? Dat kan in de buurt op 7 maart in de FNA in Eindhoven. Daar waren uh, vanmorgen toen we het voorbereiden nog tickets beschikbaar. Uh, lukt dat niet, dan kan je 27 maart nog in met en Breda en uh, dan kan je nog uh, beginnen, ook daar zijn nog uh, tickets waar. Dus uh, ik denk dat het de tijd wordt wel lekker luisteren naar de kick met uh, Angela. Nou, ja, daar is die dan hè. van de kick leuk nummertje toch of niet heel leuk Coos zegt altijd zijn mening de kick daar krijg je een kick van draaien met twee uur draaien nog een keer dan hoe meer je hoort hoe leuker het wordt en ik teken ze goed aan mijn buurvrouw Die heet namelijk ook eind sla daarom vind ik het ook echt een leuk nummertje vandaar nou, deze was weer van jou, uh, Koos. Ja, ik zie het. Ik, euh, ik moet even kijken. Oh ja, het, het, het went. Uh, ja, we gaan nu over naar, naar El Gomez. En, uh, uh, God, ik heb van alles opgezocht. En dan weet ik het niet meer. Uh, oh ja, nou goed. Ik denk dat we maar gewoon uh, instarten en dan uh, horen ze vanzelf. Oh, het staat eronder. Ik denk, waar staat het nou? <laughs> Oh! om lastig heel een goede versie te vinden die uh, ook uh, lekker speelt. Ik vond het een lekker nummertje. Dat weer compleet wat anders. En dat is ook wel de bedoeling hierbij, uh, gaat lekker zo. Want ik vind het eigenlijk wel lekker zo gaan. Ja, ja dan hebben we nou het, het goedmakertje van, uh, van de week. Want uh, vorige week toen ik onze eerste uitzending en Hannier Feri hadden wij een nummer aangevraagd. Ja, ik denk ook niet meer dat ze luisteren vandaag. Dat is gewoon heel nee, prima. Nee, zijn, zijn er klaar mee. Er klaar mee. <laughs> maar we gaan het toch nog even draaien. De goede uitvoering van Guus Meeuws met Geef mij je angst. Als hij wil beginnen dan...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 Dit is het regio nieuws. Het is maar te hopen dat ze in Ballenfrutterschat in Goorle... de inbreng van de jeugd in de carnavalsoptocht gaan behouden. Kinderen waren op een leuke manier talrijk aanwezig bij de optocht. Dit was te danken aan veel enthousiaste ouders... en ook de horecaafdeling en Riel die vijf platte wagens heeft aangeboden. Het plaatselijke motto, deze raakte niet kwiet... Regeerde in de optocht. Het is haast vanzelfsprekend. Er werd verwezen naar het carnavalsvirus, carnavalvereniging De Witte, wat veel jeugd kennelijk te pakken heeft, tot zelfs tonnen met drugsafval of een goede vrouw, want dat waren de onderwerpen. Ook Circus Brehees presenteerde op hun wagen en act, waarbij veel kinderen als snotapen een bepaalde rol hadden. Die werkten op de lachspieren. Het was ook dat er toeschouwers bij werden betrokken. Kijkers op de podiumwagen werden uitgenodigd, ...en die waren ook niet zo sterk als Huub, de gewichtheffer. De andere grote wagen in optocht van carnavalsvereniging De Kreugels... ...zag er zeer verzorgd uit en trok ook een kar vooruit... ...met erop op de tekst zonder bouwhal raakte deze De conditie van de wereldzeeën, wennetroep, de plastic soep... ...werd door troep van 16, 14 treffend uitgedeeld. En CC op rolletjes greep met back to the 60s ...terug naar de vervlogen jaren en de wilde haren... De optocht in Ballenfruttenschat in Groenen was niet lang. Het was wel onderhoudend en zeer leuk. Zo zegt de mening van veel kijkers langs de kant. En er werd ook nog gevoetbald afgelopen weekend. Willem 2 heeft verloren. Ze hebben verloren met 4-2. Timon Wellerreuter zuchtte nog eens diep na de nederlaag van Willem 2 bij Emmen. Vier tegengoals. Te spittig, zo zegt de doelman. Die geen blaam trof bij de tegentreffers, want hij heeft er ook een paar uitgehouden. Hij deed wel zijn best, de ploeg ook, maar helaas Emma was net iets te sterk. Tot zover het regionieuws. Op 5 maart is het Ladies' Night bij Podium Breed. Isabelle Visser en Marjolein Mettens met Ladies Night. Podiumbreed is er op donderdag van 7 tot 9. Het lekker zo. Het lekker zo. Op zondag. Zijn we terug met de tweede uur van Gaat Lekker Zo op zondag. Blijf lekker luisteren. Op zondag. Ja, het gaat heel erg lekker, echt hè? Steeds beter, koos. En ja. uh, uh, nu, nu, komen we in de in de betere muziek. Oh. Denk ik dan. Nou <laughs> ja, betere muziek. Dus ook ook muziek, ja, toch? toch? Wel lekker, ja. uh, Van Hill met uh, Ice Cream Man. Oh, die zit erbij natuurlijk. Wel Dedicate one to the lady. Summertime, sir, babe, need something to keep you cool. I oh, now, summertime, sir, babe, need something to keep you cool. Better look out now, though Dave's got something for you. I'll tell you what it is. I'm your ice remain, man, stop when I'm passing by. Oh, my, my, I'm your ice remain, man, stop when I'm passing by. See now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I got my banana and Dixie cups. All flavors and push ups to our no dry stream, man, baby. Stop me when I'm passing by see now all my flavors again. guaranteed to satisfy hold on one more well i'm usually passing by just about 11 o'clock <laughs> i'd never stop i'm usually passing by just around 11 o'clock and if you let me cool you one time you'll be my regular style all right boys Pas, hè? Nou, uh, zo mag ik nog graag horen. hoor. Ja, die is trouwens wel oud, man. Heel ik oud, in 1984 of zo. Nou, ik herinner dag. mij nog dat ik op, op, op de schaatsen naar school ging, en dat is al lang geleden, en dat ik toen daarna plaatjes ging draaien, en dat van Helen dat album en mooi met die V en die op weet je wel. Ja. Prachtig. Ja, volgende week draaien we een uh, steviger van, uh, van Helen. ik goed. Uh, of ja. uh, die week erop, natuurlijk. Ja. Uh, we gaan nu verder met de, de top drie van mijn broertje, denk ik dan. Van de disco. Ja, disco Peter. Disco Peter, Peter precies. We bellen hem niet. Uh, doen we een andere keer. Dat is gezellig. Uh, daar gaat hij dan. Lastig om te zoeken altijd, zo'n uh, disco nummertje. Maar dit is wel echt een hele stevige. Zet hem lekker hard op de radio. Salt and pepper met pushit. Bijna net zo oud als van Nederland. Ja, lekker zo. Op zondag. Let's go. I'd like to introduce Look positief nieuws uit, uit Dat doen we iedere week en we proberen iedere week wat leuks uit te zoeken. En uh, dit is een berichtje van eigenlijk al vorige week wat in de krant stond. En dat ging over de mooie en de vervelende kanten van een storm. Een kerven is weggewaaid, een beekend donk en een vrouw geniet op het strand van Scheveningen. En de schuur van de konijnenopvang is ingestort. En dat in Willemsoord. Dat vond ik heel erg. Maar gelukkig gaat het met de konijnen goed. Dat vond ik belangrijk. Ik ah. wil ook even mededelen. Ja, ja, en natuurlijk, het is carnaval geweest, dus ik, uh, ik las op uh, nu.nl dat er uh, zuipwagens, echt gewoon, die, uh, hoe heet die ding ook alweer? Zuipwagens. Uh, ja, ja, zuipwagens. En maak je 135 dB. Goeie god. Dat is, het, uh, dat is de evenaring van een uh, startende straaljager, hè? Ongelooflijk. Ja. Uh, wordt, en uh, blijkbaar zijn er gefruiten ge, uh, gesneuveld. Ja, wel alle 35 db Ik komen bij een mevrouw op haar hoofd gevallen, ja. die moest... Uh, ja, die moesten voor, voor uh, controle naar het ziekenhuis. Ik probeer ondertussen het volgende nummertje. Ja, dat is helemaal geen probleem, Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat... dat vinden. 135 dB, dat staat er in zo'n zo hokje van, van 2 bij 3. En die mannen staan er gewoon uh, rustig aan. Het is natuurlijk ook wel hoe cooler je kijkt, hoe beter dat is met jouw zuikar. Ja. Ik vond het hoogtepunt van de zuipkarre in Riel. Want ik wel de laatste optocht uh, van Riel. Ik weet niet of we hem gezien hebben. Ik heb belangrijke X meegenomen. Voor mij was het de c Gaspendaal. Die hadden gewoon uh, een... Uh, ...landbouwfolie eroverheen gedaan. Die hadden geen zin om te oh. verven, dus gewoon een keet met landbouwfolie. Dat is ook wel... Eigenlijk is dat ook gewoon het beste. Hè, dan ben je gewoon klaar mee en dan is het ook gebeurd met, het, uh, met de optocht. Ja, natuurlijk afgelopen dagen in Kruikstad geen, uh, geen optocht gehad. Wij zouden eigenlijk vanmiddag ook bij de optocht in Kruikstad gaan kijken. Maar gelukkig in Riel en Gorlap hebben we ze wel gehad. Uh, sorry, ik bedoel natuurlijk Ballenvurters gehad en, uh, en Kaai hebben ze wel gehad. En dan zie je maar dat je als uh, kleine doorroepen toch een uh, leuke optocht kunt, uh, kunt maken... En uh, de beelden worden ook uh, uitgezonden op, uh, op de log, op uh, kanaal uh, 44 bij Zico, Of op uh, 12.14 bij, uh, Kp 12, bij KPN. Oh, 14.16. Ja, ik moet er even oefenen. Het is 14.16, jongens, bij de KPN doordrukken. Dan zitten we, eigenlijk, zitten we erop. Zijn we heel trots op dat we dat uh, mogen zien. Dus eigenlijk kan iedereen het zien. Even wow. een uh, wat stevige plaatje Lekker. Nou luister. we goed. We hebben nog half seconden, hè? Indracht, was dat is wat ik dacht. Ja, ja. Nou, ik vond het een lekker nummer in ieder geval. Ik uh, koos er ja. weer een tijdje voor wat, uh, wat meer gitaar en zo. Ja, precies. We gaan weer verder met ons uh, themablokje. Ja, blokje drie van uh, Tonight. En uh, het volgende nummer is uh, van uh, Phil Collins. In The Air Tonight. Iedereen kent het nummer natuurlijk. Uh, wat mensen niet weten is dat hij het nummer schreef toen hij uh, kwaad was over de scheiding van zijn eerste vrouw, Andrea Bertorelli. En uh, Er zit een songtext in en die heet. Uh, die gaat als... If you told me you were drowning, I would not lend a hand. Nou, dat is toch best wel pittig als je dan zo kwaad bent op je, op je ex. Maar Phil Collins legde dat uit als symbolisch. Dus, uh, maar goed, er gaan in ieder geval meerdere verhalen rond over deze, deze regel in de songtext. Het was Phil Collins zijn eerste solo single. En de leden van, van Genesis, uh, ja, dat bent van Phil, zouden het volgens Phil uh, te makkelijk vinden. Uh, maar ja, zelfs zeggen ze dat ze het nummer nooit aangeboden hebben gekregen. Dus uh, we gaan lekker luisteren. Sterft langzaam. Af. Dat is wel langs de langste auto die ik ooit gehoord heb volgens Precies. mij. Is dat 40 seconden. Dat, uh, dat duurt er wel heel lang over. Dat is die vrouw, nou, hè? We gaan weer verder met onze themablok. Uh, dit keer een beetje met een knipoog. Want uh, ik vind uh, Omar Hakim nou, een geweldige drummer. En die uh, speelt uh, af en toe zijn nummertje met uh, Sting. Uh, dus we gaan nu verder met uh, Sting Shadows in the Rain. En dat begint meteen geweldig, hè. Een geweldige drummer, Echt hoor. Ja, is echt, echt goed. goed. Die man die kan het echt hoor. Ja, ja. Heb je die video ook gezien van deze, dit nummer met hem? Nee. Op YouTube? Ja, prachtig. Ja. Echt gewoon goed. En geen druppeltjes zweet, hè? Nee, precies. Nee, nee. Ongelooflijk. En hoe oud is je ondertussen? 85. <laughs> precies. <laughs> ja, nou, we gaan gewoon uh, snel verder. Oh nee, uh, hier uh, in ons draaiboek staat nieuws uit Goorland. Ja, het nieuws uit Goorland is belangrijk, want wij wonen in Goorland, tenminste, gemeente Goorland. Ja, precies. Ja, iedereen weet inmiddels dat wij uit Rio komen, maar goed. Wij ja. wonen in gemeente Goorland, dat is belangrijk. Dus het belangrijkste nieuws, en zou ditje, deze, deze uitzending zouden we geen carnaval doen. Dus het belangrijkste nieuws dan is dat er vrijdag een open automobilist op een huis gebost is in de Diesel. Ja, ingehoorlijk. Ja, ja, en ook tegen de ziggo uh, uh, oh, ja, ja, dus Kansen in, uh, in de Dus het kan zijn dat mensen in de Diezen ons niet kunnen ontvangen. Hoe gaan we dat oplossen dan? Nou, daar gaan we volgende week over nadenken. Uh, ander leuk nieuws is dat uh, Wings, het gebouw op de Thomas van Diezenstraat tegenover het Jan van Besouw vorige week het hoogste punt bereikt heeft. Dat is ook een heel ja. mooi uh, project. Alle informatie daarover uh, internet. Ik vind het een super project. Het ligt op een hartstikke mooie plek en ik uh, hoop dat het echt een heel groot succes wordt. Um, jammer nieuws uh, natuurlijk deze week is dat uh, uh, gister of vandaag uh, festival carnaval afgelast is in Burg Erik uh, van Poppel had het al uh, over, het, uh, over het nieuws. Ja, het is jammer voor alle hardcore fans, want het, uh, ze kunnen het, uh, het weinig niet op op het weiland niet af. Zoveel regen dat er geval. Ja, ja, okay. ja, ja. Nou, verder was ik even aan het zoeken naar wat nieuws over Ellen, over de storm. Maar ja goed, we wachten gewoon op uh, storm, storm. Ah, oh, daar blijft uh, uh, wel weer over. En dan, uh, dan zien we wel wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, we gaan gewoon weer verder met ons uh, themalijstje, denk ik. Ja, leuk. Een geweldig geblad met uh, Don Henley. Het lekker zo. Maar daar, maar uh, van, uh, van de Eagles, but won, sorry, natuurlijk prachtig nummer. Dat kwam ook een beetje uit de koker van, uh, van Rolf Schraven, want die had een enthousiaste lijst met 84 nummers uh, op uh, de lijst uh, gezet op, uh, op Facebook. Met van dit moet je draaien, dat moet je draaien, dus dat uh, doen we allemaal, uh, allemaal graag. En volgens nummer is ook een nummer wat hij aangebracht heeft. Ik ken het niet, maar het schijnt super bekend te zijn. Het is uh, Grand Grandfunk Railroad. En uh, We're an American Band, hebben we voor hem uitgekozen. Hij zegt eigenlijk alles van Grandfunk Railroad is dus leuk om te draaien. Dus uh, laten we maar naar gaan luisteren. Prachtig nummer: Grandfunk Railroad. We're an American Band. Zo. Ja, dat was dus onze plaat van de week, uh, track van de week, uh, de kick met, uh, met Angela. Ik blijf het een leuk plaatje vinden, ook de tweede keer vanavond. Hij okay. ik heb er wel zin in, man. Huh. Ja. Schuif 3. Schuif 3. Schuif 3. Ja. Doet hij het? Ja. Als het goed is wel. ja. Ik hoor je niet. Zet er niet aan. Hoi. Nee, je je ja. Ja. Hey, hey, hey, hey. Hey. Onze trouwensupporter. supporter. Al die knopjes. Alle uitzendingen zit hij erbij, gewoon als wij het knopje vergeten hebben, ja, okay. ja. hij zijn de slimme omgeving van het knopje. Hij krijgt er wel zin. Ja, dat is leuk ja, hè? Ja. Die ja, die ja. Ja, ja. ja, ik vind het ook leuk om nou deze week te kijken vanaf de andere kant. Ik zie er gewoon de druppeltjes speten, die zijn dan wat minder. Dus uh, de glimlach komt ja. terug. Uh, ja, dat is leuk. Ja. Ja. Heb je gelijk. Ja. Ja. Uh, ja. We zijn dan de het volgende item toe gekomen. Oh, dat leuk. is een lange plaats dan. De lange plaats. Ja, die natuurlijk gekozen hebben voor deze, daar dus ben ik heel blij mee. 6 minuten 27 natuurlijk. Ja. Lange plaat moet langer zijn dan 6 minuten, anders is het niet lang. Ik oh, ja? bedoel, ja vind ik wel, nee, langer dan 6 minuten. Ik ben op, uh, lid op Facebook van de, de club van langer dan 10 minuten. Oh ja, en? Uh, die begint allemaal zo. Uh, <laughs> ja, nou, dan houden het op 6 minuten. <laughs> we hadden eigenlijk twee, ja, Koos. We hadden deze en we hadden nog een andere. Ja, die andere. Ja, maar jij, die was 5 minuten 55, duurde. dus dat ging niet. Het was, ja, uh, dat was U2, uh, still Found, What I'm Looking For. En dan de Rattle Hum version. Maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de dagenstraat met uh, de Private Investigations. Ook weer uh, herinneringen van vroeger. Ja, maar... Dit is een lekker lang intro, dus ik kan nog eindeloos houden. Ja, maar ik ga het niet doen. Maartje, tussendoor. Gaat lekker zo. Gezellig Maartje. Gaat lekker. <laughs> uh, fijn bezig. Veet van uh, 15 uh, minuten. Dat was een koos, het laatste nummertje. Het zit er alweer op. Ja, het gaat snel. Ongelooflijk. Wij hebben het met heel veel plezier gemaakt. Wij vinden het leuk dat mensen plaats aanvragen. We hopen dat ze de goede versie hebben gehad. Dat ze lekker hebben geluisterd. Lutwig, bedankt voor uh, alle goede zorg en de steun steunen toegelaten. Dat was van de ijzerlijke stiltes. Ja, dat willen we, niet, uh, we niet hebben. Maar zelfs dan is dat bedoeld. Ja. Want wij maken nooit fouten. Uh, mochten de mensen uh, ideeën hebben voor, uh, voor thema's? Oh ja. Uh, toch? Ja. Nou, maar mag ik sturen? Ja precies. Leuk. Dan, om, niet te makkelijk. Ook nee. niet te moeilijk natuurlijk. Niet nee. ja, alleen maar komen. kale mannen. Gewoon... Nee precies. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, we gaan eruit. Even kijken en daar gaat ie. Goorle. De Omroep voor Kool en Rio.